7 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Een van de Nederlanders die in verband wordt gebracht... met de internationale paardenvleesaffaire... ontkent met klem iets met de zaak te maken te hebben. De directeur van vleeshandel Draaptrading... zegt dat hij niet de spil is in een groot netwerk. Volgens de advocaat krijgen klanten van draap wat ze besteld hebben... en voldoet het vlees aan alle eisen van voedselveiligheid. Het bedrijf zegt dat het geen zicht heeft... op wat uiteindelijk op de verpakking van het eindproduct staat.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 In een peiling van TNS Nipo staat de oudere partij 50PLUS op 24 zetels in de Tweede Kamer. 50PLUS, dat nu twee zetels heeft, zou daarmee de tweede partij zijn. De VVD krijgt 28 zetels, de PvdA 23. De winst voor 50PLUS bij TNS Nipo is opmerkelijk veel groter dan bij andere peilbureaus.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 ANEB verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Op een enkele uitzondering na. A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar nog langzaam rijden tussen Vinkeveen en Knopend-Holendrecht, 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Bathoeverdorp, 3. En de A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden, 5 kilometer.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 managementboek.nl gewoon meer NOS, NOS, NOS langs de lijn met Gio Lippens Goedenavond, om ruim drie minuten over zeven is het langs de lijn op de donderdagavond. Een ongebruikelijk tijdstip, maar u snapt waarom. Het Europees voetbal is weer begonnen deze week. Twee avonden hebben we Champions League gehad, vanavond is het tijd voor de Europa League. En dan zouden we een hele boom kunnen opzetten over die tegenstander van Ajax, Steaua Boekarest. Maar dat gaan we gewoon niet doen, want de wedstrijd is al bezig. In de Arena voor ons, Bas Tichler en Andy Houtkamp. 3,5 minuut om precies te zijn. Stand 0-0. Uh, balbezit in percentage. 90% Ajax, 10% Steaua. En uh, Ajax speelt redelijk aanvallend met Siktorson in de spits. En Cuenca aan de rechterkant, Fischer aan de linkerkant. Maar nu is het uitkijker geblazen omdat Steaua weg is. Voor het eerst richting het doel van Vermeer. Dan een glijertje van Van Rijn. Maar die maakt dat goed door in de baan van het schot te gaan liggen. En zo de eerste mogelijkheid voor de Roemenen teniet te doen. Staat dus na vier minuten spelen nog altijd 0-0. Onderschat ze niet, de Roemenen die opnieuw komen. En de verdediging van Ajax testen in de beginfase van deze wedstrijd. Onderschat ze niet. Om de ene simpele reden dat vijf internationals binnen de lijnen staan. Dat zijn Vijf mensen die we in het afgelopen najaar hebben gezien toen het Nederlands elftal in Boekarest speelde. In de Nationaal Arena waar Ajax volgende week ook op bezoek mag. Prachtig stadion. Toen won Oranje overigens met 4-1, maar toch. Vijf internationals in de basis. Een international van Oranje nu aan de bal. Deli Blind die probeert om contact te zoeken met een Deense international, Eriksen. Maar de bal gaat via even de Roemenen over de zijlijnen. En dan mag Ajax een ingooi gaan nemen. Die komt dan aan de voeten te liggen van Schöne. Dat is dan eigenlijk vanavond de Palsen. Die is er niet bij, die zit op de bank. En Schöne moet dan, zeg maar, nou ja, in ieder geval voetballend, de lijntjes gaan uitzetten vanuit die positie centraal op het middenveld. Balbezit voor Ajax via al de wereld. Het dak is open. Het heeft te maken met dat als het dak dicht is, 50.000 mensen ervoor zorgen dat er nogal veel condens en dat soort dingen op gras moet komen. Waardoor iedereen onderuit ging tegen Italië, Nederland-Italië, was dat duidelijk te zien. Uh, ik heb er nu ook wel drie tegen de grond zien gaan zonder een bal in de buurt. Dus dat wordt nog wat. Met balbezit voor Ajax met Sime de Jong. Sime de Jong slaat hem een beetje aan de linkerkant van het veld, Brengt hem bij Deli Blind. Maar Blind schiet de bal tegen een tegenstander op. Bal gaat over de zijlijn. En dus mag Ajax gaan gooien. Ja, de winnaar gaat naar de laatste 16. Uh, maar dan moet de volgende week ook nog een goed resultaat worden behaald in Boekarest. Uh, dat zou best wel eens kunnen. En dan speel je of tegen Sparta-Praag of tegen Chelsea. Eerst maar eens deze wedstrijd tot een goed einde brengen. Met balbezit voor Blind aan de linkerkant. Die de voorzet geeft, maar die komt niet aan. Levert straks, oh, alhoewel, slechts, een hoekschop op. Zwak verdedigd door uh, Thierry Chess. Een rechtsback. Uh, een van de tien Roemenen in het basiselftal. Er staat een mond en een grijn bij voorin. En de overige tien komen allemaal uit Roemenië. En de eerste hoekschop van de wedstrijd na zes minuten bij de 0-0 stand... gaat komen vanaf de linkerkant. Dat betekent dat er 1, 2, 3, 4 koppers zich hebben verzameld rond de penaltystips. Sigtorsson beweegt, de jong beweegt. En de bal komt bijna bij Sigtorsson, maar wordt weggebokst door Tatarusanu, De keeper, ook keeper van het nationale elftal trouwens. En zo uh, komt die bal in Roemeens bezit. Duurt dat lang? Nou nee, want ze staan eigenlijk met z'n 11 rond het eigen strafgroepgebied de Roemenen. En als die bal dan richting de middenlijn doorstuit, is die automatisch weer prooi voor Ajax. Hij kan het hele spel weer opnieuw beginnen via Blind en via Van Rijn. De Roemenen die hun, uh, een van hun beste spelers missen vanwege de schorsing, Christian Tarnase, hebben ook weinig ritme in de benen. Want de laatste wedstrijd die ze gespeeld hebben in de competitie was op 10 december vorig jaar. Vanaf dat moment is de competitie op slot gegaan. Winterpauze, lange winterpauze tot eind februari. En dus alleen nog maar wat trainingswedstrijden en dat soort dingen gespeeld. Ajax, een aanval met Erik, zijn naar de linkerkant. Daar komt Fischer. Fischer in het gebied. moet een beweging maken. Doet de beweging naar buiten. Bal voor het doel. En daar glijdt bijna onze nieuwe man Cuenca de bal in het doel. Maar bijna is niet helemaal. En dus was dit wel een grote kans voor Ajax. En Ajax is gewoon sterker. Maar was ook een goede actie van Victor Fischer. Nu wordt Eriksen van de bal gezet tegen de zijlijn aan. Boertsiano is de man die daar verantwoordelijk voor is. Dat is een van de twee controleurs op het middenveld. Ze spelen vrij klassieke 4-4-2 de Romeinen. Met twee spitsen. Dat hadden ze ook wel aangekondigd. Omdat de coach van Sterwa vindt dat het centrale duo van Ajax, de heren Moosander en Anderwereld, het zwakste deel van de ploeg is. En hij wil die zoveel mogelijk onder druk zetten. Om op die manier te proberen ervoor te zorgen dat Ajax foutjes gaat maken. En dat heeft er dus ervoor gezorgd dat Ajax zegt prima. Dan houden wij paalsen op de bank. Zetten we vrolijk Schöne ervoor. Zodat we een halve linie verderop gewoon zorgen voor wat meer voetbal in het elftal. En dan zouden we daar voordeel mee moeten kunnen doen. Al de wereld paas inmiddels. Maar doet dat zwak. De bal is niet te beloven voor Fischem. En die komt in de handen van de doelman. Van Tataru Sanu. Die hem heeft en Even zijn twee centrale verdedigers. Gardos. Die de bal terugspeelt op de keeper. Tataru Sanu. En Tadrussano kijkt naar voren en is op zoek naar de linkerspits. Cipciu, maar die krijgt de bal niet onder controle. In tweede instantie wel nog altijd balbezit. Eventjes voor Stilboek en Maar het is die ertussen zit en de bal blind speelt. Blind naar mooi Zander En dan is het uh, zoeken en kijken geblazen. En uh, wil Ajax uh, graag. En dat... Uh, het was bij sommige andere Nederlandse clubs wel eens anders. Ik denk aan FC Twente en ik denk aan PSV. Ajax wil graag deze Europa League winnen. En dat zal er ook mee te maken hebben dat op 15 mei de finale in Amsterdam is. Met balbezit nog altijd voor Ajax. Met Schöne in de diepte gaat Sikterson. Maar hij kiest de rechterkant te bij Cuenca. Die helemaal vrij staat. Cuenca uh, gaat eens lopen met de bal. En uh, kijken of hij ook langs zijn tegenstander komt. Nee, krijgt meteen twee mannen op zijn nek. en speelt de bal dan even terug op sien Dion. Langzaam maar zeker duwt Ajax de tegenstander al wel diep en ver terug. Frank de Boer wijst wat, omdat hij blijkbaar toch niet helemaal tevreden is over hoe het gaat. Na 9 minuten is het nog 0-0. En nu misschien ook counter aan van de Romeinen. Dat is waar Ajax dan maar beducht op zou moeten zijn. Aan de linkerkant zou hij dan via Tsjipciu gestalten moeten krijgen. De paas naar het centrum naar Boercijano bereikt wel Boercijano, de aanvoerder. Maar zijn wat wilde trap, omdat hij met een soort sliding naar de bal moet om die nog te bereiken. Komt wel in de buurt van de spitsen, maar die staan bij het spel en zo mag Ajax een vrij schop van nemen. Vermeer heeft dat inmiddels gedaan. Maar in het begin van de, Ajax, van de wedstrijd wilde Ajax dus wel de bal. En wilde Ajax de tegenstander zo ver mogelijk terugduwen op de eigen helft. Het bal zit nu aan de rechterkant van het veld voor Ricardo van Rijn. Die uh, spits van Steaua Boekarest. Bas zei al, hele grote vent uh, rond de twee meter. Maar ook heel statisch, een soort van Houten Klaas. Uh, maar wel goed uh, met koppen bijvoorbeeld. Daar moet je rekening mee houden. Ajax heeft balbezit, rustig balbezit. Met Van Rijn die de bal breed speelt naar Mooisander. Mooisander nu over de middenlijn maakt wat haast. Uh, wel tempo omhoog schroeven. Uh, opening richting de linkerkant, komt niet aan. Bal lang onderweg, maar de kopbal... Van de linkerverdediger Latov Levici. Die nu weer in balbezit is. Als je zijn naam hebt uitgesproken heeft hij al vier keer balbezit gehad. En nu weer trouwens. En nu is het uitkijken geblazen. Want aan de linkerkant probeert Stjauwa eruit te komen. Maar is het al de wereld die ertussen zit. En via al de wereld gaat de bal over de En Inworp via Latov Levici. Daar is hij weer. En dan wordt even die twee aanvallers gezocht. In dit geval komt de bal in de voeten van Rusescu. Dat is de clubtopscorer. Uh, niet misselijk. 17 goals gemaakt in 19 wedstrijden. Dat zijn toch uh, cijfers die er toe doen. Ook in de Europa League al drie achter zijn naam. Iemand om rekening mee te houden kortom. Maar dit keer uh, kan hij niet tot een combinatie komen. De bal schiet door en komt dan weer in het bezit van Ajax. Waarbij dus opnieuw nu Schöne opduikt tussen de twee centrale verdedigers om de bal daar te ontvangen. Dat lukt. Probeert hem naar Sigtasson te spelen. Dat lukt ook. Sigtasson kan hem alleen maar terugkaatsen. Maar via de linkerkant komt eigenlijk dan alsnog via Fischer. Die halverwege de Roemeense helft nu een 1-2 wil opzetten met zijn landgenoot Eriksen. Dat is wat te doorzichtig. Dat doorzien de Roemenen dan ook. Want dat heb je nou eenmaal met doorzichtig. En die kunnen dan via Tiritjes gaan uitverdedigen aan de rechterkant. Maar zodra je die naam hebt uitgesproken. Dat is dan wel heel anders dan bij van Latovicci. Dan is hij de bal alweer kwijt. Gek. Ja, daar gaan we opletten. Het is een mooie opening. Aan de rechterkant op Cuenca. Die probeert met uh, een hoogstandje de bal in één keer dood te maken. Maar laat de bal iets van zijn voet springen. En daar uh, was hij weer. Uh, Later <laughs> of Lef. Die, wat een hele leuke Verschrikkelijk. Goed uh, woord voor als het uh, bij Wordfeut uh, zou worden geaccepteerd. Daar staat het uh, nog. <laughs> het is in uh, ieder geval ondertussen alweer balbezit voor Ajax. Het staat nog altijd 0-0. 11,5 en minuut hebben we gespeeld. In een koude arena waar het dak dus open is. En uh, het uitverkocht zou moeten zijn. Maar ik denk dat heel wat mensen... Heel wat en, uh, enige duizenden mensen besloten hebben om lekker thuis voor de radio te gaan zitten. Of achter de radio of uh, in ieder geval naar de radio te gaan luisteren. En uh, hartelijk welkom daarbij. Het is 0-0. Uh, Na uh, 12 minuten spelen bij Ajax tegen Stioa. Goeie bal, al de wereld naar nou, De Jong die uh, meters kan maken. Nu op 20 meter van het doel eigenlijk moet schieten. maar de bal geeft aan Blind. Ja, als je één keer scoort dan wie weet nog een keer. Die legt de bal dan op zijn punt weer breed. Zo blijft hij op een meter of 20 van het doel liggen. En is de vaart die er in de aanval zat... Eigenlijk is hij er weer uit. Daar had de Jong wat slagvaardiger mee moeten optreden. Of anders blind wel, maar ze deden het allebei niet. Sterker nog, de bal ligt helemaal weer aan de middenlijn. Maar nu de twee spitsen van Stjawa, zoals dus blijkbaar de opdracht is, druk zetten op de centrale verdedigers van de Ajax. De dat de voetbal heel aardig uitkomt via de rechterkant. Cuenca handig de bal meegenomen. Langs één, maar niet langs twee tegenstanders. en Zo mag Stjawa weer overnemen. En kan het gaan uitverdedigen via Nicolic. En aan de linkerkant via Chipschew. Maar dat... Uh... Duurt niet lang, overtreding lijkt het, maar de strijdzetter, ik zal zo zijn naam noemen, nu. Omdat hij nu wel fluit voor de overtreding gemaakt door Schöne. De heer Stanislav Todorov uit Bulgarije, 37 jaar, nog niet zo ervaren. Heeft uh, eerder dit jaar, dit seizoen moet ik zeggen, want het was vorig jaar Molde Heerenveen gefloten. Dat is de enige keer dat hij Nederlandse uh, club heeft uh, mogen fluiten. En dit is dus zijn tweede keer. Hij heeft een overtreding geconstateerd van Schöne, vrij trap voor Stjawa. De bal gaat indraaien. komen voor ja Tenminste, dat dacht ik, in de richting van het doel. Maar hij kiest ervoor om helemaal de zijkanten te zoeken. Daar staat Adrian Popa. Geen flauwe grapjes over dat hij ook wel zal gaan aftreden. Want uh, zo oud is hij nog niet. De, nou ja, zeg maar even rechtsbuiten. Ze spelen niet echt met de rechtsbuiten, maar de bal die hangend uh, aan de rechterkant op het middenveld staat, kan de bal niet binnenhouden. Die gaat over de zijlijn. Het laatst door Ajax geraakt. gooi van de Roemenen gaat weer opnieuw in de richting van Popa. Maar die komt dit keer niet met de bal. Die wordt opgepikt door Eriksen. Die hem terug speelt naar Moisander, Vel onder druk gezet. Dat is wat Ajax dus wist. De diepe bal komt dan op het hoofd van een van de verdedigers, Latov Levici. En uh, gaat dan over de zijlijn, omdat hij wel kan koppelen, maar onder druk van Cuenca. Zo heeft Ajax de van, laten we zeggen, de middenlijn de bal weer terug. Dan komt er een ingooi via Van Rijn. Ja, die gaat uh, via uh, Siktersson. Uh, nogal lastig, maar dan is er buitenspel geconstateerd. Het leek me dat uh, Siktersson de bal terug speelde, maar... Dat maakt verder niet uit. De vrije trap is voor Ajax. Die is uh, genomen. En al de wereld heeft de bal. Speelt een breed op uh, Mooij Zander. En dan kijken we naar die verdediging. Uh, ik kan hem bijna weer eens uit de kast halen. Handbalverdediging. Veel mensen uh, rond het strafschroepgebied als Ajax daar in de buurt komt. En uh, ja, daar heeft Ajax volgens nog moeite mee. Er zal met snelheid met bijvoorbeeld de buitenspelers toch uh, meer moeten worden gedaan om die er langs te krijgen. bezit Ajax. Nu verplaatsen van, van het spel naar de linkerkant. Mooij Zander heeft de bal. Een paas naar Scheunen, het hoogte van de middenlijn. Blind aanspeelbaar aan de linkerkant van het veld. Daar nou loopt Fischer eigenlijk gek genoeg net weer het centrum in, waardoor blind die bal naar voren die kwijt kan. Dan draait hij om, kijkt hij ook nog terwijl de bal terug speelt. Is nou naar Mooistander nog een keer boos om naar Fischer van waar was je nou. En dan heeft hij wel een punt. De boer staat nog altijd, net als een collega van Stjawa trouwens, langs de zijlijn, omdat hij wat wil wijzen en wat aanwijzingen wil geven als zijn ploeg wel aanvalt. Maar dus in het eerste kwartier bij 0-0 stand en nog niet is geslaagd, in is geslaagd om een fatsoenlijke aanval uit te spelen. Het is ontsingeling. Er is één keer een bal voor het doel langsgeschoten. Dat was dreigend, maar gevaarlijk is het eigenlijk nog niet echt geweest. Met al de wereld die de bal naar de buitenkant speelt, naar Van Rijn. Maar ja, het is allemaal op de helft van Steaua, maar niet dicht bij het doel. Nu ook weer een bal in de middencirkel, naar de linkerkant, naar Zander. Die schuift goed in speelt de bal in het centrum. Goeie actie. En daar lijkt me Fischer er bijna langs te komen... maar dat lukt niet. Dus het is het uh, schöne die de bal komt. En dan wordt die door de aanvoerder, door Borsiano... weer weggewerkt, uh, maar niet voor lang. De bal gaat over de zijlijn en Ajax mag gaan gooien. Ja, het uh, zal toch moeten uh, met, met dat soort momenten... zoals Mooijzander goed komt inschuiven... en die de bal dan in de voeten speelt... van een van de vrijspelende en bewegende uh, voorwaartsen. Want uh, voor de rest is het uh, moeizaam dat Ajax... er. Doorheen kan komen. Laat staan dat er doelpunten worden gemaakt. Vandaar ook na 16 minuten de 0-0 stand op het scorebord. Ja, ik vind dat voorlopig ook wel een beetje de durf ontbreekt. Maar misschien is dat te veel gevraagd in het begin van een Europese wedstrijd. waarin je toch vooral defensief niet te veel verkeerd wil doen. Je zou met een paas eens wat vaker in één keer de diepte moeten zoeken. en de hoop dat dat daar een keer goed valt. Dan zou er ook wat meer beweging moeten zijn voorin trouwens. En het is er eigenlijk ook niet. Nu een vrije schop voor Ajax net over de middenlijn. aan de linkerkant van het veld. na een klein overtredingetje van een van de. De Romeinse middenvelders. Blind ruziet nog wat na met de dader. Daar is hij weer. Adrian Popa. En dan uh, mag Eriksen de vrije schop gaan nemen. Maar uit breien van Ajax, dat we nu toch al een minuut of wat gezien hebben, dat levert dus niet zo ongelooflijk veel op. Ja, balbezit maar daar koop je uiteindelijk niet veel voor. De vrije schop gaat breed naar Aldewereld, die op zijn beurt de bal breed speelt naar Van Rijn. Die op zijn buurt de bal breed speelt. dan mooi zonder. Hij uh, kan nu dus zo'n vrije trap. We als een keer voor het doel uh, geslingerd. Maar goed. bal bezit voor Ajax met Eriksen aan de linkerkant. Aan de buitenkant komt Blind. Maar Eriksen trekt naar binnen. Geeft de bal aan Fischer. Fischer, Kaas. Mooi met Blind. En gaat het strafschopgebied in. Fischer naar de achterlijn. Heeft de bal nog altijd. Maar trekt dan terug. Richting de zijlijn aan de linkerkant. En uh, heeft nog altijd de bal. Speelt hem dan naar Deli Blind. Uh, rare... Uh, verhalen rond Deli Blind uh, blijft hij wel, blijft hij niet. Frank de Boer zou niet zo gecharmeerd zijn van hem. Maar ja, het is wel een international. En zo'n contract uh, uh, gaat uh, aflopen en, en wil toch uh, nu wel wat weten. Maar uh, het schijnt dat er een beslissing is genomen bij Ajax. En niet in het voordeel van Deli Blind dat hij dus weg zou moeten. Hij heeft bezit speelt de bal terug naar Eriksen. En Eriksen in de diepte. En dat is wat Bas bedoelde. Proberen maar een keer in de diepte. Maar het lukt nu even niet. Het scheelde niet veel. Maar Steauwe heeft balbezit. Maar de loopactie was goed van Sim de Jong. Want je kan wel een bal de diepte in gooien. Er moet wel iemand zijn. En de Jong liep. Was even weg bij zijn tegenstander. Maar de paas net niet zo vuldig. Maar dit is inderdaad wel wat Ajax misschien wat meer zou moeten doen. Lukt niet altijd. Gardos heeft de bal voor de Romeinen. Aan de linkerkant van het veld komt hij in het bezit van Borsiano. Dat is de aanvoerder. Die is dus middenvelder. Maar laat zich nu tussen de centrale verdedigers in zakken. Waar kennen we dat van? Dan gaat de bal naar voren. Dan wordt hij doorgekomen door Chipsu. Maar komt in de voeten van de wereld heeft gezien dat die twee centrale aanvallers weer komen. Geeft Aldewereld de bal de buurt tussendoor breed naar Moisander. Die mag wat meters maken. Gaat de middenlijn over Moisander. Blind in volle beweging nu. Dan moet nu de paas komen. En dan schiet hij hem tegen de tegenstander op. En die wil gaan counteren. Zeker als Moisander daar weg is. Maar de counter uh, duurt niet lang. Want er wordt al ingehouden door de man in het balbezit. Uh, Doru Pintili. En dus is het balbezit wel voor Steauwe, maar helemaal achterin bij Tjidicis. Tjidicis speelt de bal opzij naar Gardos. En zo hebben alle spelers wel een keertje gehad. Heeft. Dankjewel, Bas. Ik heb geen suiker en melk in mijn koffie. Uh, balbezit voor Steauwe, nog altijd. De bal gaat de diepte in. En dan heeft Kenneth Vermeer de bal onder controle. En zal hem meegeven aan de linkerkant. Doet dat ook naar Mooi zander, Mooi zander naar Al de Wereld. En dan kan het breien weer gaan beginnen. Ja, dat heb je het eind vanavond wel een mooie trui. Dat komt met deze temperatuur niet eens zo heel slecht uit. Maar we zouden toch liever zien dat Ajax zoals gezegd wat meer wat euh, nou ja, bank. Nogmaals, begrijp het allemaal best. Wedstrijd net begonnen, Europees duel. Je wil in ieder geval geen tegengoal krijgen. Er komt nog een uitwedstrijd aan, ook en bla bla bla. 19 minuten gespeeld, een 0-0 stand en werkelijk nog niet één kans gezien. Niet aan de ene kant en niet aan de andere kant. Nou ja, een keer een bal die voor werd gezet en door iedereen werd gemist en er voorbij rolde. Nou ja, dat is het enige geweest. Fischer nu, mag ik zeggen, op avontuur. Dat mag ik zeggen, hoor je dan uh, te roepen. Maar Houdt dat's... er vanaf wat voor trui aan het. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> een overtreding op het middenveld. Die uh, wordt gemaakt op Sichtersson. En dat levert eigenlijk een vrij schop op. Schöne achter de bal. Maar de afstand is wel behoorlijk hoor. Ik denk 35 meter ruim. En die bal gaat normaal gesproken niet in de richting van het doel. Breed naar al de wereld. Ja, gisteren zou Cristiano Ronaldo wel doen. Van die, die afstand, die schoten we wel maar net over het doel. Maar dan heb je het ook over zeer aparte klasse zit voor Ajax aan de linkerkant. Met Deli Blind, die de bal aangespeeld kreeg van Eriksen. Blind terug naar ja Het is moeizaam de openingen te vinden, ook omdat het tempo erg laag ligt. Met name als de bal achterin is. En nu gaat het wel in één keer naar Siktersson, via Schöne naar Eriksen. Die probeert door te koppen. Het idee was aardig, maar er zat dan weer Tjelitsjis. En gaat de bal, oeh, die wordt zomaar ingeleverd door Steaua. En nu gaat Victor Fischer vandoor. Heeft de bal aan Sigtorsson. Siktorsson, mooie beweging. Oh, dat was de eerste kans. Prachtige beweging van Sigtorsson. Maar hij stuit op keeper Tatarussanu. Maar wat een mooie beweging was dat. Waardoor uh, Sigtorsson zichzelf vrijzet voor de keeper. Maar wel helaas voor de IJslander. Tegen de keeper aanschiet. Maar het was een uh, mooi moment. Overigens, Steaua nu weg. Schot van heel ver. Gaat over de palen. Heel ver over de palen, tussen de rugbypalen. Balbezit voor Ajax, hier? je ze meer. Ja, dat zijn wel countertjes waar Ajax op van moeten passen. Maar de beweging van Siktersson was werkelijk geweldig. Hij neemt de bal terwijl hij om zijn as draait, mee onder zijn voet. Je zou dat een soort Zidane kunnen noemen, dat was het niet helemaal. Maar daar leek het eigenlijk een beetje op. En uh, daarmee is de tegenstander die in zijn rug staat echt op 4, 5 meter van de goal totaal gezien. En het is dat hij zichzelf, de IJslander, eigenlijk net niet genoeg tijd gunt om te mikken op dat doel. En eigenlijk vrij blind schiet en tegen de keeper op schiet. Terwijl Ajax nu opnieuw komt met al de met een diepe trap naar Blind. De backs komen nu ook wat uh, meer. Blind nu met een bal die terug terugspeelt naar Eriksen. Halverwege de helft. Die zou een bal voor het doel moeten brengen. Wil met een beweging zijn tegenstander voorbij bedenkt zich. Geeft de bal weer terug aan Blind. Er komt de voorzet alsnog via even de Romeinen over de achterlijn. En de tweede hoekschop van deze wedstrijd voor Ajax. Wie weet dat de grote kans na de schitterende actie van Sigtafsson... Ajax wat in het zadel geholpen heeft in die zin dat het wat gevaarlijker gaat worden na een kwart wedstrijd bij 0-0. Eriksen vanaf de linkerkant met het rechterbeen gaat de hoekschop nemen. En dan is al de wereld mee, is moois onder mee. Dat zijn de goede koppers uiteraard. Die lopen nu in, maar de bal wordt laag gegeven. Hij wordt weggekopt uit de doelmond. Cuenca vangt de bal op, geeft hem op Schöne. Schöne. slim balletje naar de rechterkant, maar dat is net te hard. Wel gaat het over de achterlijn en dus mag keeper. Tata gaat de bal uh, weer in het spel gaan brengen via een doeltrap. Maar wij krijgen hier op de grote schermen nog een keer die beweging te zien. Van de IJslander uit Rijkjavik. Ja, waar moet je anders vandaan komen als je van IJsland komt? Uh, in de 22 e minuut. Prachtige beweging van Siktorsson. Eerste echte grote kans in de wedstrijd. Maar het staat na 22 minuten nog altijd 0-0. Tata heeft uh, getrapt als de keeper. En die uh, trapt de bal in de richting van de middenlijn. Daar wordt hij weggekopt. Verder de andere kant op door Gardos. Die is een van van wint. Nu uh, zijn Ploegendood nog een keer uh, aan de bak ziet gaan. In duel met uh, Pintili. En dan springt de bal er eigenlijk weer voor de voeten van Pintili uit. En is aan de rechterkant. Ineens Chipciu weg die het in ingaat. Ajax moet nu alle hens aan dek hebben om te voorkomen dat dit problemen oplevert. Chipchu, de man aan de bal, blijft eigenlijk in het strafhoekgebied staan. Wachten op tot de mensen komen. Die komen wel. Dan gaat er een Roemeen die wel wordt aangespeeld. Heel makkelijk naar de grond waar terecht geen straf voor wordt gegeven. Dat was Rusescu. De man van die 17 goals in de eerste 19 wedstrijden weet u nog. Maar die komt dus nu niet tot een schot. De aanval is nog niet helemaal voorbij. Want opnieuw worden de spitsen aangespeeld. Maar dit keer kreeg Nicolic de bal niet onder controle. Dat zag er zonder dat het nou echt gevaarlijk werd dreigend uit. En nu een counter de andere kant op. Ah, spel. Van Siktersson, die de bal ook niet uh, onder controle kreeg de paas van Victor Fischer... Uh, vrij trapsnel genomen en balbezit dus voor Steaua. Maar dat was inderdaad een, uh, een dreigende situatie. Richting het doel van Ajax. Niet meer en ook niet minder dan dat. Terwijl de grote centrale verdediger Gardos de bal nu opbrengt. En ver mag komen. Hij heeft nog altijd de bal. Speelt hem dan naar de rechterkant. En dan kan Steaua via Pintili uh, weer de bal naar voren spelen. Via uh, Chilicis. En dan is het weer uitkijken geblazen. Want die lange spits, die Nikolic... Die was er bijna door. Maar Moizander tikt de bal voor de voeten van die uh, lange stengels. Uh, uh, tikt hij hem weg over de zijlijn. En dus mag Steaua gaan gooien. Vanaf de rechterkant betekent dat Popa in het spelletje betrokken gaat worden. Dat de rechtsback als hij het durft in ieder geval Chiriches zijn gezicht laat zien. Nu staan wel alle veldspelers op de helft van Ajax. Dat is een unicum vermoed ik in deze wedstrijd na 24 minuten. En Ajax wacht dan maar af op de ingooi. Die komt vanaf de rechterkant waar inderdaad Popa wordt gezocht. Maar de scheidsrechter vindt. Dat hij te veel uh, medetjes smokkelt. De man van de ingooi. Dat was dus de rechtsback. Hij zegt nu is het genoeg. Ik had ervoor gewaarschuwd. En nu geef ik de ingooi de andere kant op. Voor Ajax. Waar blind de bal inmiddels gegooid heeft. En hem uh, via Fischer weer terugkrijgt. Ook onder druk wordt gezet. Ja. Dan de bal naar Zeunen geeft. Die wil hem meenemen onder zijn lichaam langs. Dat lukt half. Dan verliest een halve tel verderop Ajax bijna de bal. Gaat hij terug naar Vermeer en die geeft hem dan maar een poeier. Maar raakt daarbij ook weer in tegenstander. Ja, dat was toch gevaarlijk ook. Want voor hetzelfde geld. Eh, schiet die bal achter je het doel in. Nu is het balbezit wel weer voor Blind. Aan de linkerkant die er goed eh, voorkomt. En dit is een uitstekende actie. Leek het van uh, Victor Fischer. Maar Eriksen reageert niet uh, adequaat. En dan gaat de bal via Blind over de zijlijn. Ajax moet nog uitkijken. Uh, heeft natuurlijk veel balbezit. Ook wat... Uh, Mogelijkheden, druk naar voren en dat soort dingen. Maar in de counter, uh, in de tegenstoot zijn de heren uit Roemenië af en toe levensgevaarlijk. Balbezit weer voor de Roemenen vanaf de rechterkant van het veld. Gaat de bal naar voren, is het Nikolic die uh, probeert te koppen. Maar bereikt slechts mooi zander. en Moisander terug naar Vermeer. Vermeer met de trap naar voren en zo probeert Ajax weer een beetje het spel in handen te krijgen. Ajax zit in een beetje paniekige fase waarin het, uh, de tegenstander veel op de eigen helft moet dulden. En veel aan de bal ook. En bovendien, als er dan eens uh, wat ballen breed worden geschoven of terug naar de keeper. Dan volgt er van Vermeer nu al twee keer achter elkaar een lange bal. Dat is dan vaak inleveren geblazen. Je zal het toch echt over de grond moeten proberen. Dat heeft Ajax blijkbaar nu ook weer besloten. De rust is terug. Maar de afgelopen vijf minuten waren bepaald niet de beste. Van de is in deze wedstrijd 26 minuten 0-0 stand blind aan de bal. En uh, dan krijgen de nekspieren weer, weer wat ze gewend zijn, namelijk naar rechts kijken in ons geval. Omdat het dus op de Romeinse helft voornamelijk plaatsvindt. Nu even terug op de eigen helft. Waar de bal voor de voeten komt van al de wereld, maar in ieder geval weer via de grond. Dat lijkt toch wat beter bij nou ja, Ajax in het algemeen, maar het Nederlandse voetbal eigenlijk wel te passen. Ja, nu gaat Quenka door, maar houdt Eriksen de bal weer bij zich. Spelt hem nu wel breed op uh, Moisander die inschuift. Moizander naar uh, Deli Blind die opkomt aan uh, de linkerkant. Blind met de voorzet. Uh, waar komt hij terecht? Op het hoofd van Latovlet, <laughs> nou, In ieder geval, Ik zal de volgende keer gewoon de... iemand anders laten <laughs> <Ja>, op. <rechtoppen. ja. laughs> hij schiet de bal over de zijlijn. Dus uh, Latovletvici. Ja? Latovlevići. Nee, ja. uh, Jansen heeft de bal over de zijlijn geschopt. En uh, Ajax mag gooien en doet dat uh, via Simdion. Cuenca en uh, Simdion korte 1-2. Cuenca wel... Vast aan de bal. Geef nu hem terug aan Sien de Jong. Die gaat over de knie bij Pintili. En dat levert eigenlijk een vrij schop op. Dat zijn wel uh, stukken van het veld waar je een vrij schop graag wil. Zeg maar in het verlengde van, het, uh, van de 16 meter lijn. Maar dan aan de rechterkant. En uh, de grensrechter komt u het veld er nog, maar eens aan te wijzen waar dat ongeveer dient te gebeuren. Metertje bij de zijlijn vandaan waar Eriksen de bal heeft klaargelegd. Dat gaat een indraaiende in bal worden. Er is een eenmansmuur als je dat dan nog muur mag noemen. Chip Chipchew staat erin, zodat Latov-Levisi niet voor klaar is om de bal weg te koppen. De vrije trap van Eriksen komt voor het doel. Ja, 1-0! Doelpuntenmaker Toby Alderwereld. De vrije trap is van Eriksen. En Alderwereld kopt hem erin. En dit is wat Ajax graag wil. Op voorsprong komen. Goeie vrije trap. De helemaal vrijstaande Tobi Torent Torendhoog boven alles, iedereen uit. En kan de bal in de linker benedenhoek koppen. Keeper kansloos, Ciprian, Tata, Roussano. Hij krijgt de bal links, rechts van hem, achter zich. Goede vrije trap en tussen twee man in weet al de wereld de bal binnen te koppen. Doet dat goed en zo leidt Ajax met 1-0. Ja, goede goal. Het is uh, eigenlijk zo'n moment waar we de laatste weken bij Ajax vooral Simeon zagen duiken. Zo bij de eerste paal naar een vrije schop toe. Zeg maar de kant waar de vrije schop vandaan komt, die kant op. Hij was zo zie ik in herhaling nu ook wel weer dichtbij de jong. De bal zelt daar net overheen en komt dat op het, op het hoofd van al de wereld. En zo heeft Ajax, ondanks ons geklaag, als ik het zo mag zeggen, over de wat voorzichtige speelwijze in het eerste half uur. Nou wel net precies wat het hebben wil. Namelijk een 1-0 voorsprong die in Europees verband natuurlijk goud waard is. Dat na een klein half uurtje is dat geschiet. 28,5 minuut. in de wetenschap dat het dus hooguit één of twee keer een beetje geschrokken is na een countertje van de Roemenen zelf behalve de goal nog een flinke kans van Sythanson gehad heeft ook. Kortom, dat ziet er eigenlijk allemaal best heel aardig uit. Het is nog geen wedstrijd waarbij je op het puntje van je stoel zit. Maar goed, 1-0 is het. Het is prettig, het is natuurlijk. En dat is ook een uh, oude wet. Heel fijn als je geen tegendoelpunten thuis krijgt. Dan uh, ja, levert dat uh, aardig wat op. De inborp is voor Ajax. Aan de rechterkant van het veld. De bal is over de zijlijn gegaan al een uh, tijdje daarvoor. De coach maakt zich... Uh, daar nog wel druk om. Die coach is ook een aparte regenkamp. Uh, een Roemeen waar we straks nog wel wat dingen over kunnen zeggen. Want uh, eerst is het uh, balbezit voor Victor Fischer. Die de bal naar Blind speelt aan de linkerkant. Even terug naar Eriksen. Eriksen draaien en kappen. En bijna uitglijden op het ongelooflijk slechte veld. Want het ziet er niet uit. En dan is het al de wereld die de bal heeft gekregen. En hem naar de rechterkant speelt. Even nog over die regenkamp. Die heeft uh, aardig wat clubs ook in de Bundesliga gespeeld. En... Uh, een nogal dubieuze reputatie vanwege matchfixing en al dat soort uh, ongein. En nu dus de grote man bij Sterwa Boekarest. Ja, er hoort nog één zinnetje bij, ter verdediging van de beste man. Want uh, de geruchten over dat hij zich ooit als speler van Kotbus heeft laten omkopen... die overigens nooit bewezen zijn, zijn de wereld ingeholpen... door de voorzitter geloof ik van Dynamo Boekarest. En zoals je ongetwijfeld weet zijn Dynamo en uh, Sterwa niet de grootste vrienden. Maar goed, dit is zijde. Half uur gespeeld. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Balbezit voor Eriksen, die hem terugspeelt naar Blind. De Romeinen weer met z'n allen op de eigen helft. Nu wordt er wel weer naar voren gelopen als Alder wereld. Een van die in de ogen van de trainer zwakke schakels. Zo even dus de 1-0 binnengekopt. De bal heeft en breed geeft dan Van Rijn. Van Rijn, is staan de vier Romeinen op de Ajax helft. Terug naar Alderwereld en dan moet hij terug naar de keeper, naar Vermeer. Vermeer kijkt en ramt met de rechter de bal naar voren. Richting Sigtorsson, die verliest het komt u wel. Van uh, Cardos. En dan kan Steauwe eventjes in balbezit komen. Moet Van de bal niet zo het nonchalant eigenlijk terugkopen. En is het bijna ook gevaarlijk zoals uh, Vermeer die de bal uh, lastig terugkreeg hem uh, uitspeelt. En nu is het uh, Simeon, de Jong. van krijgt, kaatst. En dan is dit een mooie aanval als de bal naar de linkerkant gaat. Naar Deli Blind via Eriksen. Blind nog altijd kijkt naar Eriksen. Geeft hem terug aan Eriksen. Eriksen weer naar Blind. Blind nu naar uh, Fischer. Fischer, Schöne, Schöne Eriksen, Eriksen Fischer. Lange aanval, veel schijven. En daar is Sittersson die de bal krijgt. En hem moeizaam onder het lichaam nog wel kan schieten. Maar hem geen kracht kan geven. Het was een prachtige aanval van Ajax. Helaas voor Sittersson kreeg hij net niet lekker mee. En schoot hij de bal zelfs nadat hij hem met de hand had beraakt. beroerd eh, richting het doel. Dus een vrije trap voor Stjowa Boekrest. Denk ik Eerder dan Ajax tevreden zal zijn dat over een minuut of 13 de rust aanbreekt. Want Stjella heeft het nog niet heel lekker, moet ik, in deze wedstrijd. Dat Ajax de bal zou hebben en dat het voornamelijk op die helft zou gebeuren. Dat hadden ze zich, denk ik, wel gerealiseerd. Maar ze zullen er ongetwijfeld wat vaker hebben willen uitkomen. Dat is er dus nog niet echt van gekomen. Anderhalf countertje daarmee is de koelkop. op. En ligt de bal weer aan de voeten van Tata Roussano, de keeper. Die hem breed meegeeft aan Gardos, een van zijn twee centrale verdedigers. De andere mag ook genoemd, Rapa, want die krijgt de bal nu in de breedte. Ajax laat het maar even gebeuren. Hij heeft uh, zeg maar de voorste lijn, inclusief Sim de Jong dan nu met vier man. Zeg maar, ter hoogte van de middenlijn of daar net overheen. De bal achterin met de Romeinen breed. Uh, Verzinnen de Roemen iets als ze 1-0 achter staan in een Europese uitwedstrijd? Of denken ze het zal onze tijd wel duren? En we veranderen aan de speelwijze voorlopig in ieder geval niets. Dat lijkt me eerlijk gezegd. Terwijl Eriksen nu de bal tussen twee Romeinen, door, nadat Ajax hem heel even kwijt was, terugtikt op al de wereld. Waardoor het balbezit van Ajax opnieuw uh, wordt hervat. Via Van Rijn, beetje aan de korte kant, weer terug naar Vermeer die een uh, trap naar voren geeft. Terwijl er nu toch ook weer twee, drie mensen uitglijden. Bijna profiteert Sigrason, maar de Romeinen hebben de schaapjes net op tijd op het droge weer. Ja, hier glijdt er weer eentje weg. Het heeft niets te maken met het open of het dichte dak, hoor. dat is duidelijk. Want nou, dan voor... mag het voor mij nu dicht. Ja, ik zal even de hendel pakken. Even aan de touwtjes trekken dat het uh, dicht gaat. Uh, balbezit voor Alder wereld. Bal gaat uh, naar Cuenca, kan hij hem binnenhouden? Nee. Bal gaat over de zijlijn. Goed gevlakt door die grensrechter. Ook echt overtuigend. 32, 33 minuten alweer gespeeld in de eerste helft. Tussen Ajax en Stilwa is Ajax leidt naar een doelpunt, door een doelpunt in de 28ste minuut. Uh, van uh, al de wereld. En nu een vrije trap. En de eerste gele kaart. En die gaat naar de man. Jasmin heet hij van zijn voornaam. Ik neem Adem. En ik ga het zeggen. Latovlevici. Hij krijgt geel. Zetten we achter zijn naam. En dus is dat de eerste gele kaart van de wedstrijd. En een vrije trap voor Ajax via Christian Eriksen. Vanaf een aardige plek. Ja, want precies de plek waar hij zo even lag eh, toen eh, Ajax via Aldo Wereld op 1-0 kwam. Ik denk met Lattus Leficie en die als we volgende week uit het vliegtuig stappen in Boekarest 1-0 Ember toe. <laughs> Eriks achter de bal, weer een eenmansmuur, weer de bal van de eerste paal, daar glijdt van Rijn weg. En dat komt Ajax niet alleen slecht uit omdat dat uh, een kans om zeep helpt, maar ook omdat aan de andere kant nu meteen lopers gevonden worden. Nou ja, niet gevonden, want Popa loopt wel, maar blind. Snijdt hem de pas af en speelt de bal terug naar Vermeer. Schöne is daar ook paraat. Die de bal krijgt en weer terug moet spelen naar Vermeer. Omdat hij wordt opgejaagd door de aanvoerder. Dat is Borcianu. Opnieuw Vermeer met een lange trap. Elke keer als hij met lange trappen komt, zijn ze die troot van de middenlijn kwijt. Dat is ook nu het geval. Zodat de aanval van de Roemenen voortduurt via Chipchu. Aan de linkerkant, goede bal. Op Popa komt een hele grote kant voor de Roemenen. Oei, voorlangs. Hij hoeft er. En hij is dan Nikolic de spits in de doelmond alleen maar tegenaan te lopen om 1-1 aan te te tekenen. Maar dat vergeet hij omdat hij een klein stapje te laat komt. Dit was de grootste kans voor uh, Steaua Boekarest in deze wedstrijd. Na 35 minuten. Maar het blijft 1-0. Ja, toch wel een aardige wedstrijd op die manier. Omdat Steaua toch uh, uh, ook af en toe wat terug probeert te doen. Dat uh, vinden de echte Ajax-fans natuurlijk uh, niks. Maar het komt de wedstrijd toch wel ietsje ten goede. Als Ajax weer via, vanaf de linkerkant weg wil. En uh, weer een kaart gaan krijgen. En wat voor een? Geel. Even leek het erop. Met de maniertjes waarop uh, de heer Todorov naar de zak uh, greep dat het wel eens rood kon zijn. Maar daar was de overtreding dan toch niet te zwaar, zwaar genoeg voor. De overtreding die overigens door Bursiano wordt uh, gemaakt, de aanvoerder. Ja, dat is een pitje voor. Het is gewoon rood. Ja, daarom dacht ik al. Dat zou me niet verbazen. 100% rode kaart. Hij geeft geel. En daar komt, uh, komen ze goed weg. De heer uit Boekarest. Ja, dan zit hij dus gewoon te slapen. De scheidsrechter, of uh, het is er weer eentje die een beetje links en een beetje rechts doet. En dan iedereen te vriend wil houden. Maar dit was absoluut rood. Vanaf de zijkant vol op de enkels van de Eriksen. Die echt blij mag zijn dat hij nog een beetje mee beweegt. Want sta je vast. Is dat nou net het been waar je op leunt? Dan uh, kun je aan revalideren beginnen morgen. Want dan is het echt gedaan. Ajax vrij schop genomen. Bal rolt weer. Schöne die uh, een duel aangaat. Zich wel heel makkelijk nu. Van de bal laat zetten door Cipciu. Die zich beter concentreert op de baan van de bal. En er eigenlijk heel slim mee meedraait. Hetzelfde doet nu Popa aan de andere kant. Kleine lichaamsschijnbeweging. En dan wordt Nikolic aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Blind glijdt weg. Dat komt slecht uit. Nikolic kan door aan de rechterkant. Van hem wordt nu een voorzet verwacht. Voor het doel staat eigenlijk alleen Rosescu. Zodat de bal even teruggaat. Maar de Romeinen opnieuw met veel mensen bezit nemen van de Amsterdamse helft. Na 36 minuten. A is nog altijd aan de leiding. 1-0. Met balbezit voor Popa aan de rechterkant. En Popa wordt uh, goed verdedigd door Deli Blind. En dan kan Ajax eruit komen met Eriksen en Sinktursson. Sinktursson probeert de bal met, uh, door te geven van Sim de Jong. De bal is iets te kort. En wordt er overgenomen door Stiela Boekarest. Met uh, Chip Chipchou, Chip Chue 1-2. Mooie bal. Chipchou in het strafschopgebied En daar komt Vermeer goed uit. En daar komt Ajax goed weg. Want hij kwam, was er doorheen, terwijl Vermeer geblesseerd is. Maar het spel verder gaat. Bal voor het doel. Vermeer heeft echt een uh, last. Mijn bal is nog steeds niet uit. Dan moet je echt een uh, oh, nou Hij wordt geholpen door de scheidsrechter. Vermeer ligt nu op de grond. Heeft een probleem. Want is geraakt. En dat deed uh, enorm veel pijn. Terwijl het publiek van uh, Stijlouw Boekarest, uh, 2000 man sterk. Erg boos is dat er uh, gefloten werd door de scheidsrechter. Want de bal was nog niet buiten. En nu wordt er verzorging toegestaan. Ja, hij komt ook klagen, van waarom doe je dit? Normaal wordt dat gedaan bij problemen met het hoofd. Terwijl Jasper Sillissen aan het warmlopen is. En Vermeer dus veel last heeft. En die scheidsrechter nam hier wel een beetje vreemde beslissing. Want ja, hij hoeft er niet voor te fluiten. De bal was nog niet buiten. En daar maken de Roemenen zich nogal druk om. Terwijl Vermeer nog altijd... ...opgelapt wordt. En ik kijk naar de herhaling. Is het uh, een botsing met die aanvaller Chipchu die zijn knie raakt. Terwijl Blinte de bal net uh, voor de voeten wegstikte van die Chipchu. En hij blijft ook een beetje hangen uh, in de grond van meer. En dat lijkt me het probleem. In ieder geval de knie, maar hij loopt weer. Ja, het ziet er gek uit. Ik heb nu drie herhalingen gezien. En dan moet ik nog steeds mijn best om te kijken wat er nou eigenlijk niet goed ging. Maar... Hij komt eigenlijk min of meer op zijn knieën. Hij blijft de een beetje toerman. hangen in ja, Dat gevoel had ik ook al. Dat hij met zijn voet blijft hangen. En op het moment dat dat gebeurt, komt hij eigenlijk vol met zijn knie. Die dus vooruit staat in botsing met Tsiptu. Die aankomt storm voor de Romeinen. Dat is een vervelende botsing waarbij hij eigenlijk veel vast staat. Of hangt in de grond, hoe je wil. Het is een beetje van die tentharingen waarmee je jezelf hebt vastgespijkerd. Zo is het een beetje. Maar het lijkt inderdaad wel weer te gaan. Misschien dan toch een beetje de schrik. Uh, Sillessen het zekere wordt onzeker en terecht is nog maar uh, de warming-up aan het continueren. 7 minuten nog te gaan in de eerste helft. 1-0 de voorsprong voor Ajax door de goal. Binnengekopt door Toby Aldewereld na 28 minuten uit de vrije schop van Eriksen. Maar de laatste minuten komen de Roemenen dus weer wat vaker. En dit was zo even, terwijl Vermeer nu een bal wegtapt en het wel weer lijkt te gaan. Want de bal komt keurig terecht bij Sim de ook nog. Um, en die komt nu voor de voeten van Van Rijn. Nou had je eigenlijk in één keer, dat bedoel ik, met durf. De bal naar voren moeten spelen in de loop van Cuenca mee. Want die was wel begonnen aan een dribbeltje. Dan komt de bal nu alsnog. Maar dan is hij alweer 10 meter terug. En ben je eigenlijk weer terug bij af. Ja, dat, dat is ook een probleem. Want hij staat nu weer op eigen helft. En... Ja, dan, euh, dan heb je je mogelijkheden verspeeld. Maar die mogelijkheden gaan nu misschien komen via Mooijzander. Bal naar de linkerkant, naar Deli Blind. Deli Blind meteen door naar Eriksen. Eriksen kijkt, in de diepte gaat Sim de Jong. Wordt niet gezien. Ik vind dat Eriksen ook de bal heel vaak bij zich houdt. Als er lopende spelers zijn, dat hij dat ook niet echt durft. Nu de bal naar Fischer. Fischer durft dat wel. Die speelt hem meteen binnendoor naar Sim de Jong. En daar is hij, 2-0. Buitenspel. Buitenspel. Hij is er niet. Geen 2-0. Buitenspel. Maar wel een schitterende aanval. En dat doet het feit dat de vlag omhoog gaat van de grensrechter, terecht of niet niet aan af. Want het is op hoge snelheid één te raken. Het is inderdaad buiten spel trouwens. Het is bij wijze van spreken millimeterwerk. Maar ik denk dat het klopt. Dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Um, maar dat heeft de beste man dan wel heel knap gezien. Nou hebben we niet zo lang geleden zelf bij de KNVB een kleine test mogen doen. Om te ondergaan en in te schatten hoe ongelooflijk moeilijk dat is om dat goed te ...te kunnen beoordelen. Dus uh, chapeau dat deze grensrechter dat goed gezien heeft. Dat kost Ajax een schitterende goal. Snel één keer raken. Op hoog niveau uitgevoerd. Maar uh, nou ja, het blijft 1-0. Maar het grappige was dat datgene wat uh, Eriksen niet durfde, vanaf die positie, Fischer één keer wel doet. Bal snel inspelen, doorlopen. En dan uh, was het Siktersson die vrijgespeeld uh, werd via Siem de Jong, die nu weer de bal heeft. Dat uh, is toch de manier. Snel spelen probeert Siem de Jong nu ook. Maar Siktersson wordt van de bal afgelopen. En dan kan Stjawa overnemen. Doet dat uh, aan de linkerkant. En uh, dan heeft Ajax toch weer balbezit omdat Ferein goed ingreep En de bal speelt. Op uh, Eriksen. En dan uh, krijgen wij hartjes, want het is natuurlijk Valentijnsdag. Dankjewel. Ja, heel lief. Uh, het aanvallen van Sterwa gaat inmiddels door. Valentijnsdag of niet. Nicolic wil zich langs uh, Moisander maar Dat lukt niet. Moisander verovert de bal en trapt hem weg. Maar Ajax loopt in deze fase toch wat meer achteruit. 41ste minuut. En dan komt de bal voor de voeten van Borsiano die hem komt halen. De hoogte van de middellijn blijft nu ook staan op de eigen helft. Frank de Boer vindt het blijkbaar prima, want staat niet te gebaar. Zoals je dat wel eens ziet, van, kom er nou eens uit. De laatste lijn halverwege de eigen helft, zodat er eh, niet al te veel zeg maar, uitnodigingen uitgaan aan de tegenstander. Om dan maar echt rondom die 16 te gaan spelen. De eerste de beste diepe bal van de ploeg uit Roemenië loopt spaak. Ajax neemt over, de bal gaat terug naar Vermeer. Vermeer naar al de wereld, oppassen geblazen, want daar is het druk. Maar hij vindt de uitweg aan de rechterkant bij Van Rijn. En uh, de bal voor de voeten nu van Eriksen. Eriksen, goede opening aan de linkerkant op Blind. Blind, ga maar lopen jongen. Je hebt alle ruimte. Heeft uh, alleen Prappa tegenover zich. Gaat uh, naar binnen. Speelt hem op Eriksen. Eriksen houdt hem bij zich. Speelt hem maar naar buiten naar Sim de Jong. Sim de Jong schiet in de korte hoek. En daar moet de keeper toch even strekken. Tatar Roussano levert een hoekschop op voor Ajax. Weer een goede avond. Hey. dit is uh, apart. De scheidsrechter geeft een achterbal. En volgens mij was het toch de keeper die hem uh, ja, ja. absoluut raakte. Ik weet het wel zeker. Maar goed. Uh, de man van de millimeters net ziet dit dan niet. Hoe is het mogelijk? Hè? Het is een man van details. Ja, duidelijk. Uh, de doeltrap is genomen door de keeper. Ja, Pennywise en pound foolish, Maar dan uh, als het op afval aankomt. Uh, ja... Het kost Aijs een corner. En uh, zo blijft het uh, in Hoekschoppen 2-0 voor dat, wat dat dan weer waard. is dus heeft Ajax wel weer de bal alweer terug. Dat is wel knap. Na de diepe trap van uh, Tatarosano waar de Roemenen hem voorin vrij snel kwijt. balbezit bal bezit voor Aldewereld. Aan de linkerkant uh, biedt Moisanders zich aan. Dat betekent dat Blind eigenlijk een paar meter is doorgelopen. Maar de bal gaat weer terug naar Aldewereld. Voorin staat iedereen weer stil. Nu komt er weer beweging bij Sigtasom. Meteen gaat daar de bal van Aldewereld naartoe. Wordt makkelijk onderschept omdat de paas niet goed is en komt dan... Op de borst en daarna op de voeten van Pintilli terecht. Balverlies vervolgens van deze Pintilli. Fiche weer kan overnemen. En Ajax in de laatste twee minuten van deze eerste helft. Gesterkt door een 1-0 voorsprong via de goal van Aldewereld. Nog een keer naar voren mag. Prachtige combinatie. Van Rijn stuurt nu de Jong weg. De Jong tussen twee man door. Verliest de komt voor de voeten van Van Rijn. 30 meter van het doel. Wat wil Van Rijn? Ook de druk indraaien. draaien. Ja, dan ben je hem wel een keer kwijt. Voor de Ja. De spaanstekende van Rijn in dit geval, Cuenca, heeft de bal weer overgenomen. En gaat hem naar de achterlijn brengen. Probeert er langs te gaan. Bij de man met de moeilijke naam. En loopt de bal dan over de zijlijn. En dan mogen de mannen uit Roemenië gooien. Doen dat via de aanvoerder Borsianu. En zo zitten we in de slotfase nog anderhalve minuut te gaan. In deze eerste helft. Waar Ajax goed voetbalt. Kan niet anders zeggen. Mooie aanvallen laat zien. Verdedigt het af en toe. In de problemen lijkt te komen, maar die problemen zelf weer oplost terecht ook met 1-0 voor staat door het doelpunt van Tobi wereld na 28 minuten. Maar Ajax speelt dus solide en goed met af en toe hele fraaie aanvallen. En als Eriksen iets sneller is en wat meer uh, durf naar voren toont... ...dan kan het nog wel eens uh, een nog leukere avond voor Ajax worden. Je bent uh, je hartjes aan het opeten, hè, hoor ja. ik. Silas ja. is weer op de bank gaan zitten. Dat betekent dat het uh, seintje van Vermeer gekomen is dat het allemaal wel meevalt... ...na zijn botsing zo even met uh, Chipschew. Nu uh, wordt de verdediging van Ajax trouwens flink onder druk gezet. Met uh, zes Roemenen. Waardoor Vermeer weer wordt uh, aangespeeld met de tussenbal van Moislanden. Niet anders kan dan de lange bal naar Blind te geven. Die stond vrij diep weg aan de linkerkant van het veld. Gaat de bal terug naar Schöne. Die wil hem er nu in één keer overheen steken. Dat lukt niet omdat Zuchtansson wel wegloopt bij zijn tegenstander. Maar de paas weer niet hard genoeg is. En dan kunnen de Roemenen overnemen. Blind in een wel nu met Popa. Blind houdt zijn tegenstander vast. Dat ziet de scheidsrechter goed. En dan komt er nog een vrij vrijschop. ...aan in de laatste 15 officiële seconden van deze eerste helft. Maar er komt dus na dat moment met verleer zeker een minuutje bij. bal balbezit voor Stiawa. De bal gaat de diepte in en uh, wordt opgevangen door Latovlecicci. Uh, die speelt de bal voor het doel. Maar die bal komt op de borst van Deli Blind terecht. Deli Blind, bal naar voren. Ja, met moeite komt hij dan bij Victor Fischer. Die komt de bal door, dat doet hij goed. Als Eriksen de bal heeft. Eriksen, ja, die moet de bal dan eigenlijk heel snel spelen, nu wel... En daar had Siktersson niet echt op gerekend. Kan er niet bij. En geeft dat nu ook aan. Richting Eriksson. Sorry, ik had er niet op gerekend, zei hij. En uh, dan heeft de Roemeense ploeg weer balbezit. En zitten we in de extra tijd. En ik denk dat die extra tijd één minuut gaat bedragen. Ja, één minuut extra tijd is net ingegaan. En Het bal bezit nog een keer voor de Romeinen. Als ze nog wat willen, zal het snel moeten. heet dat al zo mooi. Gardos draait om zijn as en speelt de bal terug naar zijn centrale verdediger. Dat lijkt me niet snel. Nu heeft de Romeinse coach langs de kant ook wel in de gaten dat het seconde is in de eerste helft. En dat zijn ploeg nu wat sneller naar voren moet. Gardos nu al met een lange bal. naar de rechterkant, Popa. Dat betekent dat Blind aan de bak moet. Popa komt op snelheid. Dat is best een handig spelertje. Geeft de bal volgens Breed naar Pintili. Die ziet dat de rechtsback komt. Die moet nu een voorzet gaan geven. Bal richting de tweede paal. Daar staat van de Romeinen niemand. De scheidsrechter. Als de bal over de achterlijn gaat, kijkt op zijn klokje. Geeft aan Vermeer nog een keer het teken dat hij nog een doeltrap mag gaan nemen. En dan zit de eerste helft erop. Waarin Ajax dus gescoord heeft via al de wereld na de vrijschop van Eriks. Het gebeurde in de 28 e minuut. Het is nu overigens rust. En waarin Ajax wel in fase gezien heeft dat het moet blijven voetballen. En niet naar achteren moet lopen. Want toen kwamen de problemen niet heel groot. Maar toch, de Romeinen hebben zeker twee behoorlijke kansen gekregen. Maar het is 1-0 en daar gaat het per slotverrekening op. Rust in Amsterdam. Bas Tegeler en die Houtkamp vanuit de Arena. Straks natuurlijk de tweede helft op deze zender. En u hoort het allemaal in de achtergrond. Er wordt getennist in Ahoy, de andere livesport van vanavond. De man die 1 miljoen euro gekost heeft. 1 miljoen euro om hem naar Rotterdam te halen. Roger Federer op de baan. En dat ook nog tegen de Nederlander, Jan Rolfs. Ja, Timo de Bakker. Het is 1-1 in de eerste set. Federer heeft zijn service behouden. De Bakker daarna ook. Nu is het 40-15 voor Federer. Het is de vraag in hoeverre de Bakker tempo kan bijbenen. Hier slaat hij een winnaar rechtdoor met zijn voorrend op de lijn. En dus is het 40-30 goed punt van Timo de Bakker. Maar kwam in die, in die vorige game bij Vlaag al een beetje tekort met zijn voetenwerk, maar het is te verwachten. Hij staat tegen de nummer 2 van de wereld, de grote publiekstrekker van Ahoy, Roger Federer, die het toernooi dus twee keer heeft gewonnen in 2005 en 2012. Het is de tweede keer dat ze tegenover elkaar staan. De eerste keer was op het Greffel bij de Davis Cup in Amsterdam Beste Gasfabriek. Toen was het 6-3, 6-4 en 6-4 voor Roger Federer. Dan gaat het om drie gewonnen sets in Davis Cup. Hier in Ahoy gaat het om twee gewonnen sets. En de bakker had net een prima return en komt ermee op Juice. Dus Juice in de service game van Roger Federer. 1-1 dus is de stand als Federer serveert op Juice naar de backhand kant en slaat een ace. Maar de bakker denkt van goh ik challenge. Maar ik geef hem weinig kans. Dat racket omhoog gaat ook niet echt overtuigend. Dan kijkt iedereen dus naar dat prachtige scorebord dat in de lucht hangt bij Ahoy. En de bal is inderdaad dik in. Dus voordeel voor Roger Federer. Maar... De Bakker kan goed meekomen en dwingt nu toch een, een voordeel af... in de service game van Federer, daar waar Federer op Love zijn eerste servicebeurt won. Dus nu is het al echt een wedstrijd. Natuurlijk een grote wedstrijd ook voor, voor Timo de Bakker. Eindelijk weer een keer op dit hoge niveau. De verloren zoon van de Nederlandse tennis die zoveel blessures heeft gehad... die zo is weggezakt, die via futures en challenges zich heeft teruggevochten... Na de positie nummer 123 op de wereldranglijst. En nu door de winst in de eerste ronde. Ja, dan kan hij toch naar die, naar die top 100 positie toe groeien. Dat, dat, dat hopen we dan maar. De bakken versloeg hier Mikkel Jusni in de eerste ronde. Die moest opgeven met 4-1 in de derde set. Inmiddels heeft Federer zijn service game binnengehaald. En is het dus 2-1 voor de Zwitser. Mooie avond Ahoy. Tribune zit zitten natuurlijk bom en bom vol. Niet alleen... Voor Roger Federer, maar ook voor Timo de Bakker. En laten we niet vergeten dat we na Vederen tegen de Bakker nog een Nederlander op de baan krijgen. Dat is Igor Sijsling. Die won voor het eerst in zijn leven van een top 10 speler hier in de eerste ronde. Jovo Fritzonga, de Fransman. En Sijsling gaat later op de avond spelen tegen de nummer 31 van de wereld. De beste speler van Slowakije op dit moment. Dat is Martin Hij Heeft vorig jaar een toernooi gewonnen in Sint-Petersburg. Won hier in de eerste ronde van Paul-Henri Mathieu. Dat dus straks. Hier gaan we zo verder met Federer tegen Timo de Bakker. En de Bakker gaat zo serveren. 2-1 voor Federer in de eerste set. Zeiden ze vroeger Las Chicas picantes, dan weet u het wel. De Spice Girls, het nummer heette uh, stop. Tennis weer, Federer tegen de Bakker. Hoe gaat het met Timo de Bakker? Nou, is Hij is juist gebroken, dat is jammer. Dat is toch vrij vroeg in die eerste set. Het is nu 3-1 voor Federer als de grote meester uit Zwitserland serveert. Maar de Bakker was in zijn eigen servicebeurt te gehaast. Te onrustig, wilde de punten te snel maken. Nu komt hij in en kan hij een veeg geven. pikt de bal goed op halfcourt, speelt hij dan inside-out. In de bekkend hoek recht bij Federen. Dus uh, dat is een goed punt van de bakker. Daarmee is het 0-15 in de servicebeurt van Roger Federer. Maar 3-1 dus voor Federer. Een vroege break. Ik zei het al, de bakker toch wat onrustig. nerveus ook voor dit uh, grote publiek. Dit, dit mooie podium. Ahoy, tweede ronde. Volle bak op donderdagavond tegen de nummer 2 van de wereld. Roger Federer. 17 Grand Slams gewonnen. De bakker nu mee in de rally. Als Federer om zijn backhand danst. En uh, dicteert met zijn voorhand. En dan draait de Bakker te snel uit als het ware met zijn backhand. Dan maakt hij een soort pirouette en is die raakzone bij die bekken net te klein, te kort. Mist hij zijn backhand, gaat onder in het net. En dus is het uh, 15 gelijk in deze game. Ik zei u al, vertelde al eerder, een, een, een vol ahoy, alle stoeltjes bezet. Mooie Nederlandse avond ook, met straks zijs, zijsling. En nu dus uh, Roger Federer tegen Timo de Bakker. Een tweede opslag van Roger Federer in deze vijfde game van de wedstrijd. 3-1 dus voor Federer in de eerste set. Dan een ja, een backhand eigenlijk in het lichaam geslagen van Timo de Bakker. En dan beweegt hij gewoon niet optimaal. Dat is toch een beetje zijn manco. Het bewegen, het, het voetenwerk, dat is niet zijn sterkste punt. Dat is natuurlijk wel het sterkste punt van Roger Federer. En die staat nu op 30-15 voor de Zwitser. 3-1 dus. Eerste set voor Federer en 30-15 tegen Timo de Bakker. Veel voetbal vanavond dus in de Europa League. Ajax staat 1-0 voor bij rust tegen Steaua Bukarest in de Arena. Doelpunt Alderwereld. Maraghan Niemeijer, goedenavond. Dag er wordt meer gespeeld, hè? Ja, zeker weten. Twee wedstrijden bijvoorbeeld om zes uur al... En dat betekent dat die in de laatste minuten zitten of zelf zal zijn afgelopen inmiddels. En dat is inderdaad het geval. De ploeg van Gus Hiddink bijvoorbeeld kwam in actie. Anzi Magatskala, want zo moet je dat uitspreken. Uh, Wint met 3-1 Hiddink. En dat is een uh, prima prestatie tegen Hannover 96. De ploeg uit Duitsland die het overigens niet zo geweldig doet dit seizoen. Met een plek laag in uh, de middenmoot. Een doelpunt van de Duitsers als eerste na 22 minuten. De Hongaar Hoestzi. Dan een minuut of tien voor de pauze Eto'o. En Achmedov maakt er dan 2-1 van in de tweede helft. En de Amsterdammer, de Amsterdamse Marokkaan Boussoufa, mag ook scoren. En in die wedstrijd mist Samuel Eto'o ook nog een penalty. Hij is aangegeven bij die goal van Boussoufa, kortom. Hij speelde een hoofdrol, de Cameroener. En uh, dat, uh, nadat hij een twijfelgeval was voor deze wedstrijd. Want hij was uh, licht geblesseerd. Guus Hiddink wist eigenlijk pas... Uh vanochtend dat hij hem kon opstellen in die wedstrijd. Zenit Sint-Petersburg verslaat Liverpool onder meer met een doelpunt van Hulk. En bij Liverpool, ja, daarvoor geldt toch dat het elftal... maar eens een keer zijn sterkste elftal op het veld heeft gezet. Het is al misgegaan in een aantal van die bekertoernooien... toen er wat mensen gespaard werden. Kortom, nu is ze gekozen voor het sterkste elftal. Maar betekent dat wel tegen de winnaar van 2008, zeg ik het goed toen uh, daar dik Advocaat nog aan de leiding stond... dat uh, ja, Zenit die wedstrijd aan het einde van de rit dus wint. Nou, er zijn er ook nog wedstrijden om 7 uur begonnen. Ragnar, moet allemaal in een minuutje, want ja. zometeen meteen Ster Nieuws en Ster. Nou, laten we er even snel doorheen gaan. De Wit-Russen van Baten-Borisov tegen Vener Batje, de ploeg van Dirk Kuit 0-0. Hij staat in de basis, Dirk Kuit, ondanks de kritiek... die de laatste weken opeens naar buiten komt over zijn spel. Sparta Praag tegen Chelsea. Chelsea de eerste titelhouder in de Champions League... die in de groepsfase er niet meer bij is nu of althans die de groepsfase dan een jaar later niet overleeft. Helemaal geen makkie. Daar in Praag een vol stadion, dat is niet altijd het geval bij Sparta. En die ploeg heeft ook zeker wel mogelijkheden gekregen tegen Chelsea. Dan Bayern Leverkusen tegen Benfica, ook 0-0. Een wedstrijd waarin Ola John in de basis staat bij Benfica. Ik heb hem nauwelijks gezien en dat komt omdat de Duitsers eigenlijk... heren meester zijn op het veld. Het is daar eenrichtingsverkeer. Dat zijn allemaal wedstrijden met een Nederlands tintje. Dan nog drie andere duels. Dynamo Kiev-Bordeaux bij rust 1-1. Napoli-Pilsen, de ploeg uit Tsjechië. Verrassend toch wel in Italië leiden de Tsjechen met 0-1. En Levante Olympiakos is 2-0... Maar wel een rode kaart na een half uur bij de Grieken. Straks na Sterrennieuws en Ster zijn we er weer. Natuurlijk met voetbal Ajax. En natuurlijk de partij van Timo de Bakker en Roger Federer. Op 1. Sport op Radio 1. Zaterdag van 2 tot 7. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. De WK schaatsen all-round in Hamar. Ja, en, en die gaat vol gas. Met twee armen los. De eerste 300 meter. Het gat is nu al 10 meter. En ook het ABN Abro Tennis-toernooi. Na 7e de Eredivisie. Twente Willem II. Dak Herakles. Roda AZ. En op kwart voor 9. PSV Utrecht. Dan Lens. Hakbal Lens. En over de bal. En OS langs de lijn. Zaterdag van 2 tot 11. Radio 1.